Clemens Peters met het NOS-journaal. Het staakt het vuren tussen Israël en Libanon is opnieuw geschonden. Het Israëlische leger meldt dat het vannacht op drie plekken in het zuiden van Libanon aanvallen heeft uitgevoerd. En raketinstallaties van Hezbollah zouden het doelwit zijn geweest. Gisteravond melden Libanese autoriteiten nog zes doden bij een Israëlische aanval. Gisteren werd ook het staakt het vuren tussen de twee landen met drie weken verlengd. Dat gebeurde na overleg in de Verenigde Staten.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 Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn vannacht 4 mensen gedood en 30 mensen gewond geraakt. Dat zegt president Zelensky. In Dnipro worden nog 18 mensen vermist. En ook in Kiev en andere steden werden explosies gehoord. Oekraïne zegt het grootste deel van de meer dan 600 drones en raketten te hebben neergehaald. Voor het eerst hebben brokstukken van neergehaalde drones schade aangericht in Roemenië. Een elektriciteitsmast en een woning raakten beschadigd.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 memories that is all i'm taking with me so goodbye please don't cry we both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 Het college was aanwezig en Ger Loogman die liep daar rond met beeld en geluid. En we gaan luisteren naar een stuk wat hij geproduceerd heeft. Zfm. Goedemorgen Zandvoort. Hij heeft vier jaar geleden in Houten een formatie gedaan. De periode voor 2022 was het ook nogal onrustig met wethouders...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 ...aan de leden van de raad en ook aan de andere belangstellenden uiteraard toe te richten. De opdracht die mij... Uh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 Die enige familiebanden zijn er, maar er is geen volstrekt geen beletsel om verder te werken aan die coalitie van VVD, Open Zet en Jong. En voor de verdere voortgang van de informatie acht ik die familiebanden volstrekt irrelevant op dit moment. Het ontstaan, maar nog meer het voortbestaan van een langjarige stabiele meerderheidscoalitie is zeker ook gebaat bij wat gunnen.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 Met de voortreffelijke ondersteuning van, uh, vanuit de gemeente. Maar ik moet tegelijkertijd zeggen: vooral ook met OPZ, Jong en de VVD. Uh, gaan we verder werken aan dat coalitieakkoord? En naar mijn opvatting zou dat over enkele weken gereed moeten kunnen zijn. Dus we zouden Zandvoort uh, begin juni, eind mei een nieuw college kunnen hebben.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 En dan voor het eind van de maand zouden de wethouders dan geïnstalleerd kunnen worden, een nieuwe wethouder. Mogen we u dan nog een keer uitnodigen? Ja, dan kom ik met mevrouw even langs bij de installatie. Dat is wel leuk om hier even een bloemetje in de raad te halen. Dat vind ik leuk om te doen. Hartstikke goed. Ja, veel succes. Hé, dankjewel. Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport op ZFM. Like lemon drops high above the chimney cup that's where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 We krijgen daar heerlijke soep van, van de landelijke organisatie. En Er is natuurlijk een website waar alle deelnemende plaatsen zich kunnen opgeven. Daar houdt het wel eigenlijk mee op. We krijgen wat ondersteuning, maar we moeten het wel zelf organiseren. En je moet ook lokaal naar geld zoeken. Want we hebben wel sponsors nodig om het voor elkaar te krijgen. Veefonds, dat doet ook mee, Henk. Henk je toch om. Pak maar een microfoon Henk.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 Je komt zelf de soep brengen, hoor. Ik en, denk niet dat je het ze nee. zelf komt brengen. Maar ze hebben wel is, zelf het recept gemaakt. Je is, ja, het recept ja. heb je, je is ingeblikt aangelegd. <laughs> maar zij verzorgen ook uh, op verzoek placemats. Uh, uh, een soort quizpelletjes spelletjes. En, want het uitgangspunt is om mensen met elkaar te verbinden. En over bevrijding praten. Nou, en uh, wij hebben ons doel gesteld uh, En dan als je vanuit een stichting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 je zit op het vroegere Venemaplein. Dat heet nu anders. Fleming nee, Sorry, Vleeming, Vleeming, ja, ja. Vleemingstraatplein. Daarbij nou, Pluspunt. Ja, ja. Dat, dat, daar komt de vraag ook naartoe. Uh, uh, hebben jullie samenwerking met Pluspunt? Ja. ja, we hebben natuurlijk de mensen ook uitgenodigd van Pluspunt. Maar we hebben ook, ook gebruik maken van de verslijdingen. Bij... Ja, ik je hebt ja. natuurlijk wel... Uh, de, keuken, de keuken, Ja, Daar toiletten. wordt alles voorbereid. De toiletten. Wordt de, toiletten. De, de invalide toiletten en invalide toiletten is daar beschikbaar.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 uh, nu zijn het alleen maar mensen van de opleiding oh ja? Stewardess. Ja. Ja, ja. Maar we hebben natuurlijk normaal gesproken ook studenten van travel Hospitality, Hotel, Receptie... dat soort dingen die ook mee kunnen doen, of facilitaire dienstverlening. Maar nu is het alleen maar Stewardess. Uh, ja. Ik heb begrepen dat er een, een, een oproep komt. Er komt een, hij wordt geplaatst, het evenement, en ja. men schrijft daarop in. Ja, klopt. Het ja, is wel grappig dat het dan toch op die 5 mei ergens uh, zit.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 Vluchtelingen, asielzoekers, ja. uh, uh, uh, statushouders. Dus het beleg, kallerskroketten, vega-kroketten. Er is allemaal rekening mee gehouden. Goedemiddag ja, nou, dus uh... is er expliciet uitgenodigd. En ook de statushouders die in het NH-hotel verblijven zijn uitgenodigd. Heb je daar nou een reactie op?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 en, en er zijn ook andere vrijwilligers die hun begeleiden. Het is niet zo dat ze gewoon helemaal losgelaten worden van... nou, doe maar je ding. Uh, maar ze zijn zeer flexibel. Want dat, zijn natuurlijk, dat moet je zijn als stewardess. Ja. Um, en binnen kortste tijd, binnen een half uur... zijn ze de gebriefd en dan kunnen ze gewoon meedraaien. Zij nou, ja. denken de tafels. En ze rijmen ze in principe af. met. Ja, de ja, ja. Want maar ze serveren toch ook uit? Ja, tuurlijk. Ja, ja. Ze helpen ook met uitserveren. Ja. Maar ja, dat is... Uh... Half twaalf inloop, zei je? Nee, twaalf uur. Ja, het dus is van twaalf tot drie. Eten. Twaalf tot vijftienhonderd, het hele, uh, oh, het hele evenement. Ja. Dus twaalf ja, uur okay. inloop, half, ja, ja, ja, half okay. één opening... en om kort voor uh, ja. één beginnen de meisjes te zingen... en beginnen <laughs> Kees uh, ballonnen te vouwen. Afhankelijk van hoe lang David praat natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Dat kan je afspreken, toch? Ja. ja. Okay.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 Best wel bijzonder dat een van de belangrijkste gebeurtenissen in de Nederlandse recente geschiedenis. Uh, eens in de vijf jaar wordt uh, gedacht. Ja, en... Ik ken geen tweede land in de wereld. en ik heb de wereld bereisd. waar soort... niet bev Bevrijdingsdag gevierd wordt ieder jaar. Mem uh, Memorial Day, you name it, de hele wereld. Ja, de hele wereld, dat dus wel verhaal. Want... Memorial Day, uh, Liberation ja. Day.